Om de maatregelen in 2019 in te laten gaan moest er volgens staatssecretaris Snel deze week over gestemd worden. Een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat krijgt een taakstraf van 240 uur en een zelfstraf van 31 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk. Hij was tijdens de ontgroening vorig jaar op het hoofd van een eerstejaars gaan staan. Die liep daardoor ernstig hoofdletsel op en heeft naar eigen zeggen nog steeds last van hoofdpijn en concentratiestoornissen. De veroordeelde student van 24 zei tij, tijdens de zaak dat hij zich niet kan voorstellen dat het hoofdletsel door hem was ontstaan omdat hij niet veel druk op het hoofd van de jongen had uitgeoefend. Door het incident zijn de regels bij Vinicat veranderd. Bij de ontgroening mag er geen fysiek contact meer zijn met de aspirantleden. De politieagent die vanmiddag in een appartement in Helmond in zijn hals werd gestoken is buiten levensgevaar, meldt een woordvoerder van de politie aan Omroep Brabant. De verdachte van de steekpartij is aangehouden, rechercheurs onderzoeken nog wat er in het appartement is gebeurd. De politie heeft geblunderd bij een inval in Sittard op zoek naar een herplantage. In eerste instantie viel de agent het pand ernaast binnen. Een man, een vrouw en hun schoonzoon werden geboeid afgevoerd naar het politiebureau. Inmiddels zijn ze weer vrij. De politie deed erna een inval in het goede pand. Daar vonden ze een plantage van zo'n 4000 tot 5000 planten. De politie heeft excuses aangeboden aan de buren. De aangerichte schade in hun woning wordt vergoed.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 De spits is begonnen met een ernstig ongeluk op de A2. Bijna alle file staan nu in de Randstad. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Tussen Knoopend-Holendrecht en Maarsen staat 15 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Het verkeer kan omrijden via Hilversum. Het onderzoek bij het ongeval gaat waarschijnlijk lang duren. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Burgerveen en Zoeterwoude rijndijk ...20 minuten vertraging. A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk een kwartier. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen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 Goedemiddag, luisteraars, is het donderdagmiddag, 23 november. Ja, het gaat snel. 4 uur, dus tijd voor Muziekpoelen van live. Oftewel, Hans en Roland in de middel. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9. En zie je ook kanaal 40, maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet. www.zfm-live.nl Wat kan u verwachten in dit gezellige programma? Om kwart over vier het nummer één hit van deze week. En om half vijf de column van Nel Kerkman. Om kwart voor vijf het nummer één hit van het jaar. En deze maal heb ik gekozen voor 1971. Als voorproefje wat u vanavond te wachten staat. Op ongeveer om tien uur. En om kwart over vijf de Gauwouw van de week. Om half zes het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zes het programma voor Circus Zandvoort. En niet te vergeten natuurlijk heel veel nieuws over onze badplaats. Een vol programma dus, dus we gaan gauw beginnen. Mijn naam is Hans Wassenaar en onze technicus is vandaag Ronald MUZIEK Ja, goedemiddag. Ik was er ook. Ja, zeker. Dat had ik ook gezegd. En weer tien luisteraars minder. Ja, nou, hoezo? We hadden <gacht> ja, er maar tien. We hadden er maar tien. tien. Oké, okay, ja. geen luisteraar meer over. <gacht> nou ja, misschien Hoofddorp nog één. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, je want jij hebt dan information. Oh ja, oh ja dat is hem. Ik begin altijd met de evenementenagenda van november en december al een stukje. En dat is de 23e. Hebben we Zandvoort's Sportgala georganiseerd door Sportraad Zandvoort in de raadzaal om 7 uur s avonds? De 24e. Kust en kunst van bron tot zee. Nou, dat klinkt. Opening tentoonstelling in het Zandvoort Museum aanvang om 4 uur s middags. De 24e. Sinterklaas toneel. Lang en gelukkig. Ja, wie wil dat niet? Theater de Krocht aanvang om 7 uur s avonds. Ook de 24e Sinterklaas Kinderdisco. Bij Pluspunt aanvang ook om 7 uur. De 26e, muziek op zondagmiddag. Oosterparkstraat 44, aanvang om 4 uur. En dan gaan we naar december, 2 december, de babbelwagen. En dat is in Hotel Faber, aanvang om 8 uur s'avonds. En 8 en 9, het toneelstuk Viva Victoria. Toneelvereniging Wim Hilderink in Theater de Krocht. Aanvang om kwart over 8. Dus genoeg te doen. Huh? En uh, zou ik jullie iets laten vertellen? Nou, vertel eens. Ik ben en lang en gelukkig. Oh. Ja. Nou, lang, lang wist ik wel. In tegenstelling tot jou. Jij bent kort en gelukkig. Dat ja, is <laughs> dat is waar. Ja. <laughs> right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty.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 Give me a reason, pink, pink. oh, pardon, pink en <laughs> <And> Nate Roos. <laughs> ik heb dat niet gezegd. Albert-Jan, als je luistert, het was een slip of the tong <laughs> Ja, mag ook. Het is helemaal niet zo werk. Hoor. Ja. ja, nee, het zou wat anders zijn als ik zei, hey Albert-Jan, ouwe P. <laughs> ja, en dan, uh, ja. Dat is heel wat anders, Precies. maar dit is per ongeluk. Nee. En dat krijg je als je live is, hè. anders ja. knip je het gewoon eruit. Nou, precies. Ja, toch. Dus als jij je schade verpakt. Ja, is goed. Zou ik even pakken. Maar uh, is dat de hit van de week? Denk uh, ja, het wel, als hoor. jij dat wil, jongens, ja, dan, dan is dat de hit van de, hit van de week. Ja, rammen maar uit zeggen. Ram hem eruit? Ja, dan nou moet je hem zoeken. Oh, he. Ja, dan moet ik hem zoeken. Ja. Nou. <laughs> hey, ja. De klapper van de week, week, week. Dat is nog steeds What About Us van yeah. Pink. Maar we hadden het er net over: een dijk van een plaat, hè? Ja, goede plaat. Ja. Never change a winning team. Ja, je hebt, je hebt wel eens dat je een plaat twintig keer hoort dat je denkt: nou, trek maar door. Maar deze gaat niet vervelen. Nee. We are rockets, pointed up at the stars.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 Blijft een lekker nummer, Hans. Ja, hè? ja. ja vind ik ook. Hé, hey, Ro. Uh, dat ben ik. Ja, Voel je je wel eens een kippetje, eigenlijk? Of niet? Mm, nee. Niet? Nee, want anders had je de kippentrap namelijk af kunnen gaan. <laughs> misschien is je al opgevallen, maar... Uh, je, ja. Waarom? Nou, dat zal ik je vertellen. In nee, maar waarom moet ik me een kippetje voelen nee, om nee, de kippentrap af te gaan? Nee, nee. nee. ja, ja je zei dat. Voel nee, maar, je maar je ik, vroeg, ik, ik vroeg, voel je je eigenlijk wel eens een kippetje? Nee. Dat vroeg ik. Ja. En weer niet eigenlijk. En toen zei je, van, dan je de, had je de kippentrap af kunnen gaan. Ja. Dat kan ik nu ook. Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk ja. in. Nee, da, da, daar heb je... Maar ik moest een soort bruggetje hebben. Oh, je moest een bruggetje hebben. Ja, die heb je en nou om geholpen. Dan wil je die niet het nou kippentrappetje, kippentrappetje afgaan. Nee, dat is waar. <laughs> maar uh, misschien is het je opgevallen toen je de kortste weg nam... via de kippentrap naar de Zeestraat. De kale muur is beschilderd... met afbeeldingen van Zandvoorts Huisje. En achter een van de ramen is een inkijkje naar een huiskamer. Op elke tref van de trap staat een zin met als resultaat een uniek gedicht van Marco Termes, van onze vriend. Op 29 november, om 11 uur, komen de deelnemers van dit project bij elkaar en dan kunnen ze u complimenteren met het resultaat. Nee, dan kunt u ze complimenteren met, van, met het resultaat. Iedereen is welkom. Zo wordt Zandvoort door kunstenaars stukje bij stukje mooier gemaakt. Nou. Nah. Nou. Nah. Ja, en op een aantal plekken, zoals het kippentrappertje, kan dat ik ben, daar nog nooit, ik ben daar nog nooit geweest. Waar is dat precies? Uh, op de Zeestraat. Ja, dat staat hier, maar waar is dat? <laughs> je, weet, je weet wel waar de Zeestraat straat is? Uh, geen idee. Um, nou, dat je, mag je me ja, buiten de aanzendingen aantrekken. kan uit, dus ik ga het als de aanzendingen Hey, We hadden het net over de nummer 1, hè? Ja. Maar uh, de nummer 2 is ook best aardig. Die is net zo goed. Ja, dus daar uh, gaan we even naar luisteren. Dat is Perfect van Ed Sheeran. Zomer of winter altijd weer ZFM. I found a love voor me. I never knew you were the someone waiting for me, cause we were just kids when we fell. My dreams I hope that someday I'll share her home. Nummer 1 en de nummer 2 uit de Nederlandse top 40. Ja, ja. Ja, dat je is kan, ook wat. Ja, nee, maar dat is goed, gewoon zo hoort het. Ja, uit. vind je dat goed? Ja, zeker. Ik, ben blij ik dat vind het goed. een hele goede keuze van voor, jou. Voor je dat weet, dan uh, krijg ik de zak en zo. <laughs> nou, dat denk ik niet hoor. Ah, ja, ja, nee, ja, dat. Information. <laughs> ja. Uh, in, in de editie van vorige week, daar hebben we het toen ook over gehad. Over een kerstactie die vrijdag. Uh, van Ellen Kuiper ten Broeke. Daarin stond een bankrekeningnummer. In de krant. Maar die was, die was fout. Als je er geld over wilde maken. Ik had mijn bankrekeningnummer erin gezet. Ah ja. ja ik wou <laughs> zeggen er is iemand heel <laughs> blij. Ja. Nee maar het nummer, het nummer wat erin stond. Dat was fout. En in de krant van deze week. Daar staat een, een, een goede nummer. Het goede nummer. Hoe je het over moet maken. Ten, ten behoeve van de kerstactie. Ja. En uh, ja, ze bieden een excuus. aan. Want als je geld overgemaakt, ben je wel kwijt tegenwoordig. Ja, ja, ja. Is heel vervelend. Ik, ik zou ook zeggen, toet, geef het uit. Want ze zijn erachter. <laughs> oh, god. <laughs> ik denk, oh, waarom ben je zo mooi gekleed? Maar nou ja, snap ja, ik, ja, nee, dat nee. nee de reden. Okay. Ja. Ja, ik begrijp het. <laughs>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 Without Avicii. Oh, ja. without, without, zonder mij. Ja, zonder oh, jou. Ja, ik, ik, nou, ik, droom, ik, ik droom daar wel eens van. <laughs> Dan droom je niet zo'n best, denk ik. Nee, nee, ik droom ook heel weinig. Hoor. Oh, goed zo. Hey, um, zullen we de kolom doen? Lijkt me leuk. De kolom van, van de week van Nel Kerkman. Volgens mij zijn alleen de grote steden afgestapt van de traditie... dat de knecht van Sinterklaas zwart moet zijn. Rotterdam heeft afgesproken dat bij de intocht de helft van de pieten... een roetveeg op een gezicht heeft. De, recht, de rest mag egaal zwart gesminkt worden. Volgend jaar wordt dat 75% en daarna zijn het 90% pieten. Een soort uitstervingsbeleid. Bij het Sinterklaasintocht van Amsterdam was er geen één zwarte piet meer te zien. Ze zagen er compleet anders uit. Met pruiken van half lang, donker, donkerbruin golvend haar en roetvegen op het gezicht. Het waren zogenaamde Spaanse edelliederen, uh, edellieden uit de 17e eeuw. Gelukkig lieten de kleine steden en dorpen zich niet intimideren... door stichting Nederland Wordt Beter. Ze hielden zich vast aan de traditie dat Piet zo zwart is als Roet. Want Sinterklaas is als eeuwenlang het feest van kinderen. Met pepernoten, marsepein en overheerlijke chocoladeletters. Cadeautje groot en klein, schoentje zetten... en zingen bij de schoorsteen ook al heb je een cv... De spanning s eh, ochtends, of Sinterklaas niet stiekem je huisje voorbij is gereden met zijn paardje. Natuurlijk is de stoomboot aangepast, want die is belastend voor het milieu. En anders krijgen we last met het weer een andere actiegroep. De Sinterklaasfeest moet gewoon een feest voor de kinderen blijven, waarbij ze onbezorgd kunnen genieten van zwarte Piet, die een beetje gek doet en Sinterklaas die echt alles over je weet. Zijn vertrouwde viervoeter is. Amerigo en geen kameel, zo is in Amsterdam-Osdorp. Met grote bewondering heb ik gekeken hoe zaterdag... de bussen met actiegroepen tegen Zwarte Piet op de A7... werden tegengehouden door boze Vriezen. Geweldig toch dat de nuchtere Vriezen zonder pardon toonden... dat zij het niet eens waren met de actievoerders. Hoewel Dokkum in de geschiedenis bekend staat... om de moord van Bonavatius in 754 mag dat voor mij deze proactie daarbij geschreven worden. Gelukkig houdt Zandvoort zich vast aan de Nederlandse traditie. Daar hoeven we ons niet druk over te maken. Ondanks hoge golven zat Sinterklaas gewoon in de reddingsboot. En later op zijn witte paard Amerigo. Zij wordt begeleid door niet alleen traditionele zwarte pieten, maar ook fantasiepieten. En op het raadhuisplein zag het zwart van de mensen. Nel Kerkman. Ik ga hier even ernstig bespaard tegen maken. Uh, ja, de anti-Sinterklaas de, de anti uh, meute. is en? niet tegengehouden door Friesen, maar de ultrarecht. rechts Ja. Nazi-aanhangers. Dus oh. Ik weet niet of je er dan zo blij mee moet zijn. Dus informeer voortaan eerst even. Ja, maar dat, op de televisie is het ook zo gezegd. Ja. En in de tweede plaats, uh, achterin rezen elkaar zwart overhoop. Oh? Ja. Wie? Nu, nu, Wie was dat dan? Ja, degene die achterop... We denk je als je snelweg of snelweg. Ja. ja. Dus nu is het gebleven bij blikschade. Maar wat als er een kind was door de voorraad heen was gesjeest? Was dat dan ook zo leuk geweest? Nee, dan had het niet leuk nee, geweest. Nee, precies. Waarschijnlijk niet. Nee. nee. Dus uh, en, in dit soort columns, het jaagt het alleen maar aan. Nou, ik weet het La, niet. Ik laat weet... het lekker doodbloeden, man. Ja. Het, het is alleen maar emotie. Ja. En over feiten gaat het al lang niet meer. Nee, daar gaat het ook niet meer om. En daarom moeten we gewoon. Eigenlijk moet je gewoon je rug recht houden wat dat betreft. Ik vind het inderdaad wat zij zegt, dat het een kinderfeest is. En dat moet zo blijven. Ja. En anders moeten we gewoon eens een jaar gewoon geen cadeautjes geven. En dan zullen we eens kijken hoe de, uh, de kleine zelfstandigen daarover denken. Want de meeste inkomen is toch met zinnenklaas nou ja, en. Met, met, met Kerst. alle respect voor alle discussies. Het is ooit een keertje volgens mij in 1700, 1800. Nee, 1700 denk ik. Ingevoerd door de lokale middenstand. Ja. Ja. Want die wilden gewoon verkopen. En die hadden een uh, alternatief nodig voor de kerstman. Want die was in Nederland niet zo populair. Vanwege het feit dat ze niet uh, katholiek waren. Ah zo. Ja. ja, ja. Oh, Is de kerstman, net dat iets met... Oh, dat ja, wist ik het is niet. is een alternatief. En het is oh. bedacht door uh, uh, volgens mij de Amsterdamse middenstand. Ja, het zou kunnen. En daar ik heeft het, het de vlucht genomen. Het heeft ook dus helemaal niks, helemaal niks, niks met, met discriminatie ja, te maken. Helemaal niets. Nee. pure nee. emotie. En ja. dit soort columns doet daar geen goed aan. Nee, wel... Wow. Weet nee, niet, ik, absoluut niet. Ik kijk er wel doorheen. Ja, maar mag. Jij wel, maar ja. half, half Facebook niet. Nee, oké. Okay. Je moet dus niet overdrijven inderdaad. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, you. cause it goes on and on and on. And it goes on.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 Terwijl wij nog even gezellig doorboomden over <laughs> sint piet kerstman ja, ja. paashaas. haas Nou ja, weet je wat het is? Ik, ik word een beetje, een beetje simpel van al die zwarte Piet-discussies... die al jaren aan het voeren zijn. En daar moeten we gewoon maar eens een keertje mee stoppen. Ja, het slaat wel. Uh, het slaat, maar van we twee kanten niet, hè? Laat het even heel helder zijn. Ja, dat, nou ja, dat is ook zo. Dat is, maar het blijft wel een, een, een, een, een gezegde... het is een kinderfeest en dat is het al jaren... En waarom zal je dat in godsnaam veranderen? Ik vind dat helemaal niet nodig. Het lijkt verdomme tegenwoordig waar carnaval wat rondlakt. Ja, <laughs> nou ja, goed. Um, ik, ik vond het idee wat in het AD stond. Van, joh, um, we doen een uh, Sinterklaas bestand. En uh, rondom Sinterklaas mag je uh, discussiëren. Dus vooral vooraf en naaf. Ja. Na, na uh, Sinterklaas. Over. En ja, en, maar tijdens dan gewoon... Kop dicht en de kinderen langen. Ja, nou, dat is ook zo. En iedereen die zich gediscrimineerd uh, voelt, dat wil nog niet zeggen dat het zo is. Nee. En iedereen die vindt dat een buitenlander uh, zijn ze moet houden, dat mag je voelen. Maar dat wil nee, niet dat, is, dat, is, dat, is dat is natuurlijk is. Een, dat is onzin, maar. Nee, ik wil daar verder ook niet op ingaan. Nee, eigenlijk. precies. Laten we gewoon. Hé, hey, we gaan het gezellig houden. Ja, pensje. daarom, daarom. The Boys of Summer van Don Henley. Ja, en dat bijna tegen de winter aan. Ja. Hans heeft nu wel lol, want je denkt dat wij samen gaan dansen. Ja, nou, wij, hebben, wij hebben wel lol. Hè? Dus uh, om het zo maar even te zeggen, de helft vriest eerder dicht. <laughs> Zomer of winter, altijd weer ZFM. Oh, ik dacht dat weer weerbeweegt kwam. Nee. nee, joh. Nee, we gaan die nummer 1 doen, zeker, of niet? Nee, of is nog, dat nog, nog niet zover? Nee, we moet er nog eentje tussen. Oh, dan gaan op... we nog eentje tussen. Dan ga ik even wat vertellen over de ijsbaan. Want dat is toch wel leuk, hoor, weer. Ja, de, de regionhoofd is ja. dan bij elkaar Ja, dat beest... hoorde ja. ik van jou. Ja, wat leuk, hè. En ze hebben de koelkast aangezet. Nou, dat gaat allemaal de goede kant op, hoor. Zin in schaatsen is zin in Zandvoort. En dat vooral in december, hè. Van 16 december tot 7 januari. vorst of geen vorst, in december wordt er geschaat in Zandvoort aan zee. Hier vind je een gezellige ijsbaan, compleet met schaatsverhuur, koekershopie, curlingwedstrijden en natuurlijk disco on ice. Als je meer wil weten, www.ijsbaanzandvoort.nl Nou, ik vind het geweldig. Ik ook, het is altijd ernstig. Ja, dat is echt heel leuk. En misschien gaan we er wel weer uitzenden, dat zou best eens kunnen, maar ik ja, heb er al zin in. Maar dan graag met een kacheltje bij mijn voeten. <laughs> ja, dat, dat. <laughs> Randy uit de gelijknamige film View to a Kill. Mooi, hè? En nu is het tijd voor... u <tie> <tie> deze dag, dag, dag, dag, dag, Mooi, zo'n zo, zo, zo jingle. Geweldig. Ja. En ik heb gekozen een nummer 1 hit uit 1971. En die stond januari 1971 op nummer 1. En het gaat over een, een, een zanger... die is uit een hele bekende groep gestapt. Uit de Beatles. En het was zijn eerste hitsingle... Uit zijn solo-carrière. En ik hoorde van Bart, want daar had ik het net over... hij heeft voor de muziek heb hij, uh, moeten betalen. Aan de Beatles. Want het schijnt allemaal stukjes uit Beatle-muziek te zijn. Hij heeft er alleen een andere tekst bij gezet. Dus vandaar dat hij uh, moest betalen om het te mogen uitbrengen. En het nummer werd eind 1970 uitgebracht... en werd wereldwijd nummer één hit. Het nummer is afkomstig van een LP. En die LP die heet All Things Must Pass. En het is van George Harrison. My Sweet Lord. Toen waren ze nog helemaal in de Hare Krishna. Hè? Ja, ja. Ja. ja. Ja, dat mag voor mij vingeren. Ja, dat is beter dan, uh, dan ja. elkaar in de hersen in slaan, denk ik dan. Ja, toch? Ach, ja. Ja, ken je, ja. ja, ben ik wel met je eens. Ja. Ja. Love, not peace. Peace en lachen. Ik, ik hou oh. niet zo van lof, ja, met ham en kaas. Oh? Ja? Uit ja. over? Ja, dat vind ik het wel leuk. Nou, dat krijg je morgen, een standpotje. Ja, ga, ga je dat doen? Ja, wel. Lof? Nou, weet ik niet. Ik weet niet of er al een lofstampot bestaat. Ja, je je bereikt toch wel dingen voorhand. Ja, maar dat doe ik vanavond. Ja. Ga ik oh, eerst eten oh, oh. en dan ga ik kijken of het een beetje smaakt. Alles op het laatste moment. Ja, natuurlijk. Dat, dat je, is lekker. Ben je de vader mee geworden. Ja, op het laatste moment. Op het laatste moment, ja. ja, ja, ja, ja, nee. ja, ja. Trek terug, trek terug, ga Ja. Goldberry Hill, Pieter Gabriel. Oh. Voormalig lid van uh, Genesis, hè? Ja ja. ja, ja. Ja, er zijn wat bekenden uitgekomen, hè? Ja, je, je doet alsof het eieren zijn, maar... Nou, meteen, ja, zoiets, <laughs> ja. Die drummer ook, hè? Ja. ja, ja. Bill Collins, Ja, dat was ja. ook een hele goeie. Ja. En ik heb eventjes... Daar hadden we het net al over. Uh, vanaf 1 januari 2018... gaat het Zandvoort Museum verder... als zelfstandig museum... en wordt het een stichting... Met een bestuur. Dat betekent dat de aankomende tentoonstelling... vanaf 24 november... Kust en kunst van bron tot zee... de allerlaatste tentoonstelling is... onder de vleugels van de gemeente Zandvoort. De toekomstplannen om als zelfstandig museum verder te gaan... zien er echt heel veelbelovend uit. De tentoonstelling staat in de teken van Zandvoort... met veel werken van Zandvoortse kunstenaars... en het Klossie Magazine Magazine... Ode aan Zandvoort, het eenmalige bewaarexemplaar van de ondernemers van, aan de inwoners van Zandvoort. Burgemeester Niek Meijer en wethouder Cultuur Gertone zullen op 24 november de oven opening verrichten. Ook wordt er aandacht geschonken aan het nieuwe kunstproject in het dorp. Nou, ik vind het, het een hele goede... Um, ja. Ze zijn heel goed bezig. Ja hoor, daar ben ik, uh, ja. ze doen er heel veel aan en daar ben ik wel blij om. Ja, zeker. Het ziet er ook leuk uit hoor, want ik ben er wel eens in geweest. Vooral na de loop van de data van Zandvoort. Dat ja. eindigt daar een beetje. Ja. Het ziet er echt leuk uit. Een heel leuk museum. Ja, ja nou goed. weet je, Zandvoort is meer dan... Uh, althans, dat vind ik. Meer dan alleen uh, zee en strand en haringkar. Ja. Dat uh, nou, is goed. Keken. Ik probeer het zomaar op de kaart te zetten. Ja, nou Goeie. vind ik ook. Ja. Hé, hey, uh, we zijn er bijna doorheen. Ja, ik zie het. Dus ik uh, ga Tot we straks. Te, met de Nederlandstaligen draaien. Ja, Oh, uh, Blof. Ja, blof. Blof. Blof. Het is een blof. Blof. Met Lof. de hier, oh, oh, daar, daar, nee hier. Oh, okay. En dan uh, zien we, of ja. horen we elkaar weer. Dan nou, zien we elkaar hier nieuws. weer. Ja, reclame nieuws en reclame. Nah, hier. En zo, en uh, nog meer uh, slap geluute. <laughs> ja. Tot straks. je was het moeilijk om te merken. ik de zoen, jij me toeblies Die pp kreeg toen ik wegreeg. Kijk me na. Ik deed mijn ogen dicht. Ik zag nog je gezicht, maar ik was alleen, alleen met mijn vrienden.